Het NOS-journaal. de Jong. De zoektocht naar politieman Frizo Wouda uit Groningen is verplaatst naar een bos bij Betsterswaag. Wouda kwam vaak in dat bos. Een zoekactie bij het Schildmeer in Groningen heeft niets opgeleverd. Aanleiding voor deze eerdere zoekactie waren camerabeelden die gisteren door een helikopter waren gemaakt. Daarop was een man te zien die deels voldeed aan het signalement. Die man heeft zich vanmorgen bij de politie gemeld. De mobiele eenheid en een helikopter zijn daarna naar Beetserswaag vertrokken. Mogelijk speelden tips die de politie binnenkreeg daarbij een rol. De agent is gistermorgen voor het laatst gezien.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 ...ook meegewerkt uh, aan, de, uh, aan wat die koffieshop deed. Uh, als dat dan uh, zo lang gedoogd is, dan kun je niet zeg maar, plomp verloren... ...zonder ook maar enige rekening te houden met de belangen uh, van de verdachte gaan vervolgen. Checkpoint was de grootste koffieshop van Nederland. Dagelijks kwamen er 2.000 tot 3.000 klanten, vooral uit België en Frankrijk. Het OM kan nog in cassatie gaan bij de Hoge Raad.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 Vanwege de kou is in Nederland massaal gestookt. In totaal werd gisteren 519 miljoen kuub gas gebruikt. Dat is geen record, zegt gasbedrijf GasUnie. Uh, het is voor ons in 15 jaar niet voorgekomen dat we zoveel gas hebben getransporteerd in één etmaal. Uh, in 1997 hebben wij op 2 januari ons absolute record gehad met 567 miljoen kubieke meter. Uh, 4 januari werd toch gereden en 9 januari, januari hadden wij nog een keer 535 miljoen kubieke meter. Vooral komend weekend gaat het nog streng vriezen, maar GasUnie gaat er niet vanuit dat het record dan sneuvelt, omdat bedrijven en scholen dan dicht zijn.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 Ga dus snel naar abnamro.nl slash auto. ABN AMRO. De bank anno nu.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 Dit is Radio 1. Eo, dit is de dag. Elsbeth Grutteke en Thijs van den Brink. Goedemiddag mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Steeds meer agenten raken overspannen door hun werk. Hoe komt dat? Dat horen we zo in een persoonlijk verhaal van een politieagent... die aan de stress ten onder ging. En we hebben in onze dagelijkse opinierubriek weer een appeltje te schillen. En vandaag is dat Jacques Roosendaal van de SGP-jongeren die dat doet. Jacques, waar ga je het over hebben? Ja, goedemiddag. Uh, de Universiteit van Leiden kwam in het nieuws. Uh, een promovandus werd niet toegestaan om op het titelblad te verwijzen naar een opperwezen. Dat zijn strenge regels en ik vind dat wel een apetischille waard. Je mag dus niet op een of andere manier naar iets religieus verwijzen op het titelblad van je proefschrift. Daar gaat op het titelblad. Het om. En ze willen dat je sumierder wordt in je dankwoord, ook op dat punt. Oké, okay, dus je mag niet meer iedereen bedanken. Alleen ja. nog maar je, je partner of zo. Ja, nou je mag nog wel religieus In het dankwoord nog wel religieuze verwijzingen doen, maar zeer sumier in het titelblad helemaal niet meer. Oké, okay, goed, dat zo. Maar eerst stress bij de politie. Afgelopen vrijdag beroofde een agent zichzelf van het leven met zijn dienstwapen. De oorzaak wordt niet bekendgemaakt, maar mogelijk houdt het verband met iets waar veel agenten aan lijden, een hoge werkdruk. Maar je... Marion is zo iemand die topde met een zware werkdruk. Ze zat 15 jaar als agent bij de politie. Aanvankelijk met veel enthousiasme, gaandeweg hebde dit helemaal weg. Ze kwam overspannen thuis te zitten en uiteindelijk besloot ze om weg te gaan bij de politie. Straks vertelt ze voor het eerst haar verhaal. Maar eerst ga ik praten met Gerard van der Kamp. Hij is voorzitter van de politievakbond ACP. Meneer van der Kamp, goedemiddag. Goedemiddag. U komt net uit een uh, CAO-overleg. Is de werkdruk inderdaad een probleem bij de politie? Nou, uh, het goede nieuws is dat er heel veel werk is bij de politie. Het uh, minder goede nieuws is dat uh, we daar eigenlijk te weinig mensen voor hebben. Uh, omdat uh, de hoeveelheid werk en de capaciteit die daarvoor beschikbaar is... Uh, niet op elkaar past. Ja, want vindt u dat de werkdruk op dit te hoog is? Uh, wij uh, horen en zien uh, op de werkvloer dat het zo is. Wij zien het ziekteverzuim stijgen. Wij horen ook steeds meer collega's klagen dat men uh, eigenlijk de tijd niet krijgt om uh, op verhaal te komen. Um, ja, en dat komt doordat de ene prioriteit naar de andere prioriteit uit de politiek bestuurlijke mouw wordt geschud. Nou, wacht even. Precies, u krijgt te veel taken. Dat klopt. Ja. Ja. En uh, we hebben dus veel meer werk als dat we mensen hebben. En uh, dat is een, uh, een punt waardoor die werkdruk ontstaat. En in het COO-overleg is een van de punten die wij dus willen... is nou maar eens inventariseren. Hoeveel werk heeft u ons eigenlijk gegeven? En hoeveel mensen hebben we daar eigenlijk voor? Ja, maar laat dan eerst maar zien dat de meer overspannen zijn... zegt de andere kant van de tafel. Dan heeft u daar cijfers voor? Nou, dat uh, hoop ik niet dat ze dat zullen vragen. Maar um, wij beschikken wel over cijfers. En de ziekteverzuim is een periode rond de 5% of net iets daaronder geweest. Maar zit nu op 7% richting de 8%. En um, wij sluiten niet uit dat dat nog gaat stijgen. Ja, en u bent ervan overtuigd dat het daarmee te maken heeft? En wij hebben de overtuiging dat het daarmee te maken heeft... omdat leden dat ook zelf aangeven. Uh, en de druk om uh, de snelheid te betrachten... En, uh, ja, groot is. En wat je natuurlijk ook krijgt als je nu uitval hebt... dan moeten de anderen weer harder lopen. Dus het is ook een soort vicieuze cirkel. Ja, nou goed, we gaan zo verder praten. Is gaan we luisteren naar het verhaal van Marion. die na 15 jaar agenten zijn geweest het niet meer trok. De eerste keer dat ik uh, onredelijk naar een burger ben geweest... tijdens een bekeuringssituatie is voor mij de trigger geweest om te zeggen... en nu doe ik het niet meer, want nu is het te ver. Politiemensen kampen met grote mentale problemen. Ook werkdruk, er enorme frustraties onder agenten. Vijftien jaar geleden kwam Marion vol enthousiasme bij de politie werken. De eerste jaren geniet ze erg van haar vak. Maar na een aantal jaren wordt het enthousiasme minder. De werkdruk en psychische belasting wordt groter... en plek voor een geintje, dat is er niet meer. Toen ik bij de politie kwam uh, in 1997. stress en de problematiek. kon je weg laten vloeien zeg maar, door gewoon ook ja, grapjes te maken. Uh, was er bijvoorbeeld uh, iemand die een strijker over had nog in zijn zak? En uh, nou ja, daar zat je achter de computer je aangifte te tikken. En dan ontplofte er uh, naast je bureau een strijker. Ja, en dat zijn natuurlijk van die dingen. Ja, die, en dat, ja, dat werkt toch, dat helpt, dat is fijn, dat is ontladen, dat is... Het, het schept een band, ja. Toen ik uh, weg ben gegaan bij de politie, was door de werkdruk, was er uh, voor een geintje geen plek meer. Maar niet alleen door de werkdruk, maar ook door de manier van anders werken. Waardoor dus ook op het moment dat er een geintje werd uitgehaald, je, ja, je snel op het matje werd geroepen. Want dit kan niet. De eerste verandering eigenlijk die plaats heeft gevonden is dat wij op een gegeven moment met targets moesten gaan werken. Dat er per ploeg eh, voldaan moest worden aan een aantal eh, aanhoudingen van misdrijven per jaar. Dat er eh, voldaan moest worden aan het aantal bekeuringen wat je moest schrijven per jaar. En als je je daar dus niet aan hield of als je die targets niet haalde, dan werd je daarop afgewezen als ploeg en uiteindelijk ook individueel. De tijd die ik bij een woninginbraak uh, meestal gebruikte... zat tussen de anderhalf en twee uur. En als ik nu naga de laatste jaren... dan was dat half uur, drie kwartier. En dan moest ik maar door. Het scoorde niet. Tegen de tijd dat ik wegging bij de politie uh, is het rooster heel erg veranderd. Je hebt geen tijd meer om uh, de dingen te verwerken. En dat kwam door het rooster omdat het rooster onregelmatig was. Dus dat betekende dat je vroeg, laat achter elkaar had. Waardoor de rusttijd gewoon uh, minim is geweest. En je bioritme ook niet meer omgedraaid kan worden. Nou, dat levert heel veel, uh, of tenminste heel weinig nachtrust rust, rust op. En heel veel problemen met het bioritme. Waardoor je... Lichamelijk, je ook slechter gaat voelen en dus ook veel minder aan kan. Dat heeft ontzettend veel met mij gedaan en dan voornamelijk stress gerelateerd. Een, een hele hoge spanning. Uh, op een gegeven moment daardoor geen spanning meer aan kunnen. Ik ben agent geworden uh, om hulp te bieden aan hen die dat behoeven. En dat is mijn insteek geweest. En dat is gewoon op een gegeven moment verloren gegaan voor mij. Ik kwam absoluut in conflict met mezelf. Wat mij heel erg heeft aangegrepen is dat er een uh, collega bij ons... Uh, s'avonds om uh, 11 uur een, een uh, mevrouw te woord heeft gestaan via de intercom. Die belde aan bij het politiebureau. En, uh, nou ja, de regel is natuurlijk, wij zijn gesloten, dus we laten niemand binnen... behalve met excessieve gevallen... En die mevrouw deed haar uh, verhaal. Alleen die was zo overstuurd dat er eigenlijk weinig wat, wat van te maken was. En uh, die collega heeft toen besloten om haar uh, weg te sturen... en te verwijzen naar de volgende ochtend. Uh, twee dagen later kwamen wij erachter, als politiebureau zijnde... dat die mevrouw die avond was overvallen en uh, was aangerand...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 En ik ben daar te plaatsen en ik ga een discussie aan en ik merk dat ik zelf onredelijk was. Ik was geïrriteerd, ik werd boos op die persoon... terwijl ik dat in mijn hele carrière bij de politie nog nooit ben geweest op een burger. Ook al ben ik uh, uitgescholden, ook al ben ik... en op dat moment verloor ik gewoon mezelf, de controle. Door de toegenomen werkdruk krijgt Marion last van gezondheidsproblemen. Ze heeft aanvallen van hyperventilatie en is vaak uit de roulatie wegens ziekte... Nou, wat ik mij kan herinneren van uh, uh, mijn politiecarrière, zeg maar... ...is dat ik bijna standaard jaarlijks om de anderhalve maand uh, een, een week ziek thuis was. En dan had ik mezelf weer opgeladen en dan kon ik weer. Vooral heel erg moe, concentratieproblemen. Uh, ja, het gevoel, als ik nu terugdenk, van op zijn... Ik besloot, dit doe ik niet langer, naar aanleiding van... Uh, dat ik mezelf niet meer onder controle had ten opzichte van de burgers. En uh, ik op een gegeven moment uh, last kreeg van woedeaanvallen. En dat is voor mij de reden geweest, nu moet ik van straat af. En die beslissing heb ik genomen. Ik ben uh, binnen de politie m, uh, recherchewerk gaan doen... Ik dacht en hoopte dat dat de oplossing was. Alleen uh, liep ik daar uh, in een, ja, ik wil bijna zeggen, uh, st ontzettende stresssituatie. En dat is voor mij de reden geweest. Oké, okay, het maakt dus niet uit of ik op straat werk of ik binnen werk. Het heeft te maken met de politieorganisatie en hoe zij omgaan met stress. En toen heb ik besloten om weg te gaan bij de politie van Mayon die overspannen raakte bij de politie. Aan de telefoon is nog Gerrit van der Kamp, voorzitter van de politievakbond AZP. Meneer van der Kamp, herkenbaar verhaal? Zeker. En um, laat ik zeggen, alle respect voor deze mevrouw dat ze die keuze heeft gemaakt... Hoe moeilijk het ook is, want ik denk dat ze het vak nog steeds fantastisch vindt. Maar ik vind het wel uh, ontzettend knap dat je bij jezelf herkent... wanneer je in een situatie komt dat het uh, op is. Ja. En dat het uh, risicovol wordt voor jezelf, maar ook naar burgers. Het is al een paar jaar onderwerp van gesprek, het stijgende ziekteverzuim. In oktober heeft de arbeidsinspectie nog aangegeven... opnieuw te gaan kijken naar de werkomstandigheden en arbeidstijden bij de politie. Heeft u het idee dat er echt wat gebeurd is in de afgelopen jaren op dat punt? Ja, er is wel veel gebeurd, maar het heeft niet veel geholpen. Um, en dat heeft alles te maken met um, de voortdurende druk op de politieorganisatie die uh, zowel maatschappelijk in de verwachtingen, maar ook politiek bestuurlijk om die verwachtingen waar te maken, steeds meer werk daar neerlegt. En dat zie je dus terug. Uh, we zijn uh, weg van uh, datgene wat over veiligheid gaat. Het gaat over resultaten. Um, en uh, mensen herkennen zich dan ook vaak niet meer in wat het werk eigenlijk was. Nee, en, ja. maar het is eigenlijk heel eendimensionaal. Weer... U zegt ze hebben gewoon te veel taken bij ons neergelegd en de enige oplossing ook, die taken weer een beetje weghalen. Oh, er zijn nog andere oplossingen. Ja, je kunt ook zeggen van oké, okay, we, we vragen te veel. En ondanks dat het uh, zo is dat we in een financieel lastige situatie zitten in Nederland... ...vinden burgers veiligheid heel belangrijk. En dat blijkt uit ieder onderzoek. Maar dan moet je dan toch maar kiezen om wat meer geld daarin te stoppen. Ja. Ik zal een vergelijking maken. Um, de politie uh, kost ongeveer 5 miljard per jaar. En, um, doet ze daar werk voor. Uh, en sommige mensen vinden dat veel geld. Maar als je tegen zorg afzet en je zet het tegen onderwijs af... ...dan heb je het over een... Uh, nou ja, in de zorg 75 miljard en in onderwijs nou. eh, ruim 40 miljard. Dus wat wij aan veiligheid uitgeven is niet bijzonder veel. Oké, okay. Gerald van der Kamp van de ACP. Hartelijk dank. Tot de dienst. Radio 1. Het ijs van alle kanten. Als u zelf wilt schaatsen op natuurijs, kunt u even op onze website kijken, www.ditsdedag.nu. Daar staat er een link naar een site waarop staat vermeld op welke plaatsen in Nederland het al veilig is om te schaatsen. Collega Steven Emmens, die is op zoek naar waaghalzen die op natuurijs schaatsen. Steven, sta jij nog steeds aan de goede kant van het ijs? Ja hoor, ik uh, sta in ieder geval wel bij een plek waar geschaatst wordt, maar die zeker niet op die kaart staat die jij net noemde. Uh, vlak bij Nunspeet en ik kijk naar een aantal uh, hele diepe wakken. En weet je wat het is? Die wakken die gaan vannacht zeer waarschijnlijk dichtvriezen. vriezen. Nou, als je dan morgen hier op deze randmeren gaat schaatsen... ...en dat gaan steeds meer mensen doen, want die wagen dat... Dan uh, zie je dat wak niet meer, dan zie je alleen maar ijs. En uh, het beetje aanvriezen wat dan s'nachts gebeurt, is soms niet genoeg om dan je gewicht te dragen. Dus dan wordt het ook echt heel erg link. Ik uh, sprak zo net met een drietal heren die daar verder geen boodschap aan hebben. Ik moet er een stuk voor door het riet lopen en een slootje oversteken. Waarbij ik al meteen bijna met mijn linkerpootje door het ijs ging. Uh, de schoen is nat geworden. Maar dan volg ik een uh, drietal. Durvals, die hier in de buurt van Nunspeet het Randmeer opgaan... zitten nu uh, met z'n drieën hun uh, schaatsen onder te binden. Meneer, waar begint u aan? Nou, het is toch prachtig weer. Mooi ijs. Dus we proberen het... Ik heb eens gekeken, maar deze plek staat nog niet op de, op, laten we zeggen, de groene of de blauwe... Uh, ...gaat u maar rustig hoe gang uh, website ja, maar Deze plek is uh, heel bekend. Ik woon in Ermelo niet zo er ver hier vandaan. En hier kan je al het eerste uh, van het jaar ongeveer schaatsen als er ijzer ligt. Dus, nou, ja. Hoe weet u dat nou zeker dan? Uh, nou, het is heel ondiep hier. Dus, uh, en je ziet, uh, je ziet wel als we wakker zijn. Dus uh, het, het kan best, het is niet zo gevaarlijk. Nou, als ik naar links kijk, dan uh, kijk ik ja. over het rand, dan zie ik net een, een, een zwaan opstijgen daar. Ja, maar, maar daar ga je niet schaatsen van de midden aan de kant te blijven en je volgt een beetje het ijs. En die gaat al heel lang, dus ik weet ongeveer hoe het ijs eruit ziet. U weet wel waar de zwakke plekken ik weet zitten? weet waar de zwakke plekken zitten, ja. ja waar gaan jullie naartoe? Uh, we gaan richting Elburg, maar we doen heel voorzichtig. Maar het stuk waar we beginnen is 10 tot 20 centimeter water. En verderop langs de ritkraag is het ook allemaal heel ondiep. We moeten alleen oppassen voor windwakken. Ze hebben vanmorgen gemeten en er was hier 6 à 7 centimeter. En dat vindt u genoeg? Ja, 4 centimeter houdt al. 4, 4 centimeter, ja. Maar alleen het is natuurlijk een beetje gevaarlijk nu met die uh, windwakker, die harde wind. Dus we moeten goed uitkijken hoe hier langs de riet gaat, uh, die beker, boven de beker. Dus Kijkt u wel heel erg uit meneer? Het die is ondiep, maar je kunt vallen voorover. Hè? En dan met je gezicht op het ijs dan beschadig je. Ja. Dat is al eerder gebeurd, dat, uh, vroeg, een paar jaar geleden. Toen waren het ook windwakker en die vroren er één dag dicht. En toen kwamen mensen die waren niet op het ijs geweest. Ja, die ging over een acht ijs heen en die gingen er allemaal door. Nou, ik wens u heel veel plezier en uh, kijk ja. echt uit. Goed ja door. <laughs> ja. Wat het We didn't care.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 Van Leiden heeft van een promovendus geëist... dat hij een religieuze tekst verwijdert van de omslag van zijn proefschrift. En daar vond jij je wenkbrauwen bij, Jacques Roosendaal. Uh, wat, wat vind je ervan? Ja, inderdaad, ik vond ze even mijn wenkbrauwen. Omdat als je dat leest, dan ik bij mij het gevoel van... wat zit er nu precies achter? Hè? Als je uh, zegt van... Uh, we behandelen iedereen gelijk en elke godsdienst gelijk. En als je dus, uh, in dit geval was het dan iemand die een uh, Latijnse spreuk op het titelblad wilde vermelden, waarvan gezegd wordt well, dat mag niet meer. Dan zou ik zeggen, ja, ga er wat ontspannen mee om. En bijvoorbeeld een vergelijking met, ja, als iedereen wil kunnen verwijzen naar goudvis of zo, of iets anders, uh, vind ik niet opgaan. Want dan zie je dus inderdaad het verschil met uh, een grondrechten vrijheid van godsdienst, dat het zo essentieel en zo intrinsiek is om dat te kunnen vermelden. Het is iets heel anders dan uh, uh, iemand die wil zeggen van, nou, ik bedank mijn goudvis uh, bij wijze van spreken voor uh, oh, het de dingen die in Leiden gezegd zijn: we willen niet meer dat uh, dat soort religieuze teksten op de uh de voorpagina staan, op de titelpagina. En, en de dankwoorden moet het ook een beetje wat sumider. Sumider, ja. ja. En de motivering die erbij wordt gegeven is... een proefschrift moet voldoen aan academische regels. Nou, daar ben ik het natuurlijk helemaal mee eens. Maar als jij een uh, wiskundig vertoog bijvoorbeeld hebt in je proefschrift... dan doet dat niks af aan bijvoorbeeld jouw uh, intrinsieke motivatie... die je op de titelpagina of in je dankwoord laat opnemen... of wil opnemen. Ja. En het is ook juist, uh, het heeft wat mij betreft, ook te maken met een trend... die we vaker ziet als bijvoorbeeld openbaar onderwijs. Dat dan wordt gezegd, in plaats van alle Godzinsen gelijk te behandelen, nou laten we die godsdiensten maar wat minder ruimte geven. En dat is vooral het gevaar waar, wat hierin schuilt. Ja, je zegt het is een inperking van de vrijheid van godsdienst. Aan de telefoon hebben we Rick Lawson, decaan van de Universiteit van Leiden. Goedemiddag meneer Lawson. Goedemiddag. Een inperking van de vrijheid van godsdienst, zegt Jacques Roosendaal. Ja, dat is niet mis. Ja. ja, reageert u er maar eens op. Ja. Uh, nou, ik, ik begrijp op zich de discussie wel hoor. En het is belangrijk dat we erover praten... Um, hoe de universiteit er naar gekeken heeft, ik ben niet decaan van de universiteit, maar van een onderdeel van de, de faculteit Rechtsgeleerdheid. En Dat proefschrift waar het nu over gaat, komt inderdaad uit mijn faculteit. Um, wat de universiteit heeft gezegd, overigens al jaren geleden hoor, het is niet iets nieuws, is um, wat is nou eigenlijk een proefschrift? Dat is een verslag van een wetenschappelijk onderzoek. Iemand laat zien, zo staat het ook, ook in de reglementen, dat hij zelfstandig de wetenschap kan beoefenen. En je onderzoekt een probleem, je haalt feiten bij elkaar, je toetst een theorie en daarvan doe je verslag in je proefschrift. Mm -hmm. De lijn van mijn universiteit is, dat is niet de plaats om uiting te geven aan je levensovertuiging. Uiteraard hebben mensen een levensovertuiging en ze hebben alle recht om die te hebben, maar in je proefschrift, die 32 exemplaren die je aan de universiteit geeft en op basis waarvan je de dokterstitel krijgt, um, is geen plaats voor, voor religieuze uitingen. Ja, dat is niet nieuws. Maar dat, dat is iets wat we al jaren doen. Ja, nou Het is alleen een cent de omdat uh, dat, ja. iemand dat, dat nu speelt. Even een reactie. Ja, mijn Zangroze informatie draai. is inderdaad dat jullie tien jaar geleden dat hebben afgekondigd... maar dat er nooit iets mee is gedaan. En dat er werd gezegd, ja, we moeten er nu weer eens, weer eens werk van maken. En dan is mijn vraag in de eerste plaats natuurlijk van... wat waren dan de misstanden? En ik zie een heel duidelijke scheiding tussen... als iemand een juridisch vertogende naad bijvoorbeeld schrijft... dan kan je dat loszien van bijvoorbeeld in een dankwoord of in een titelpagina... Ja. waarin je zegt, bijvoorbeeld wat nu is voorgevallen... iemand die schreef soli deo gloria, alleen God de eer. Dat is een soort beleidenis dat je dat belangrijk vindt om dat aan te geven... Ook voor uit je intrinsieke motivatie. En in de tweede plaats, dat vind ik ook nog wel belangrijk... als ik dan kijk naar uh, het, de, de, de lijfspreuk van de universiteit... Bolwerk der Vrijheid. En ik kijk naar de kernwaarden die op de website staan. Vrijheid van geest, denken en meningsuiting. Laat mensen dat gewoon opnemen in je, in, aan het begin van hun proefschrift. En inderdaad, wees dan helder... als het vervolgens over de inhoud gaat... dat die scheiding wordt gemaakt. Logisch dat dat wordt gevraagd. Maar dat zijn twee losstaande dingen wat mij betreft. Meneer Loossen? Ja, nou als iemand in een voorwoord wil schrijven... Uh... Ik heb, heb tijdens het schrijven van mijn proefschrift af en toe een periode van tegenslag gehad of twijfel. En dan had ik veel steun aan mijn familie of aan de Bijbel. Dan vind ik dat prima. Ik zou me daar niet tegen verzetten. Waar het hier om gaat, is dat iemand zijn proefschrift wil opdragen aan, aan een opperwezen. En je kan natuurlijk twisten of dat een verstandige lijn is of niet. Maar we hebben gezegd, daar zit een lijn tussen. Dus een voorwoord waarin je uitlegt wat je heeft geïnspireerd of, of steun heeft gegeven bij het verricht van je onderzoek en het opdragen van een proefschrift aan de meerdere eeuwen, geloof je, Gods. Maar het is, een, het is een, iemand die promoveert, die dat aanbrengt bij de universiteit, dus het is ook zijn persoonlijke stukken. Kijk, het is niet dat de universiteit beleidt, zeg maar, bijvoorbeeld uh, uh, alleen God de eer, vanwege dat stuk, maar het is iemand zijn persoonlijke keuze die dat als motivering, of nou ja, wat ik zei, heel intrinsieke motivatie, omschrijft. En dat vind ik een wezenlijk verschil met bijvoorbeeld als de universiteit dat zelf uh, ja. stukken publiceert. Nou, misschien we daar dan van mening verschillen. Uh, dit is een proefschrift dat wordt verdedigd aan de universiteit Leiden. En daar gelden bepaalde regels voor die proefschriften. We hebben dus niet, dat wil ik wel benadrukken, over de handelseditie. Je ziet vaak dat proefschriften ook gewoon in de winkel te koop zijn. En daarin kan je opschrijven wat je wil. We hebben het alleen over het proefschrift. En dan zijn er universiteiten, zoals de Vrije Universiteit in Amsterdam... of de, de Radboud Universiteit Nijmegen, die op een godsdienstige uh, grondslag zijn gebaseerd. Prima, goed dat de universiteiten er zijn... De Leidse universiteit is dat niet en wij hebben gezegd geen proefschriften opdragen aan hun opperwezen. Ja. Jean Rosendaal zei net ook al, het lijkt een beetje op een krampachtig uh, weren van elke religieuze uiting. Is de, die verdenking laat u, zeg, laat, laat u natuurlijk wel een beetje op zich, meneer Hossel. Ja, Maar wel, nee. Er worden genoeg proefschriften verdedigd en ook hele goede proefschriften die gaan over de vrijheid van godsdienst. Um, maar daar wordt dan een wetenschappelijk onderzoek verricht naar de Rijkwijze daarvan. Uh, hoe ver strekt dat? En het is ook, uh, iemand heeft uitgezocht, dat, dat was, uh, we hebben recent twee gevallen gehad waar mensen dit uh, wilden doen. En iemand die voor het geval waar we het nu over hebben, uh, dus te horen kreeg dat het niet kon, die is op zoek gegaan naar voorbeelden om aan te tonen van, Joh, maar dit, dit gebeurt eigenlijk aan de lopende band. En die heeft in de afgelopen tien jaar eigenlijk geen voorbeelden kunnen vinden waar dit wel gebeurd is. Maar, dus het heeft de afgelopen jaren ook niet gespeeld. Maar nog een keer terug wil ik terug naar, wat is het probleem? Als je zegt, van, uh, uh, de, de wetenschappelijke argumentatie wordt verward met religieuze argumenten... dan zeg ik, u heeft een punt, als dat uh, ja, het, het geval kan zijn. Maar hier gaat het erom dat mensen specifiek hun intrinsieke motivatie opschrijven of beleiden. Dat vind ik iets wezenlijks anders dan dat je kijkt naar de argumentatie... die gevolgd wordt in een proefschrift. En daar zit wat mij betreft het probleem. En u zegt, ja we zijn een openbare uh, universiteit, maar als ik kijk naar het verleden... Willem van Oranje wordt uh, zeg maar, uh, vaak aangehaald als de stichter van de oudste universiteit in Leiden... Juist hij was grootvechter uh, en voorstander van de vrijheid van geweten en de vrijheid van godsdienst. Tot slot, ja. meneer Lawson. Ja, we, we halen allemaal graag Willem van Oranje aan. En, en wij in Leiden zeker. Ja. Um, je kan ook best zeggen, Willem van Oranje heeft gevochten tegen de inquisitie... en, en de overheersing van één godsdienst in die tijd. Maar, maar dat is, een, daarom de, branden Dat ze gelijk. Alles. Even ja. nog de vraag wat het probleem ja. is. Want dat wil Jacques Roosendaal toch graag nog even weten. Er is wat ons betreft geen probleem. Er is wat ons betreft de functie van een proefschrift. En dus aantonen dat je wetenschappelijk onderzoek op een goede manier kan verrichten. Als mensen uiting willen geven aan hun godsdienst of andere gevoelens... krijg je daar voor alle ruimte. Maar onze stelling is, de vrijheid van godsdienst strekt niet zo ver... dat een promovendus datgene kan opschrijven in een, in een opdracht, in zijn proefschrift... wat hij belangrijk vindt. Ik denk ook dat, daar moet je over nadenken, als je dat anders ziet... kan dan iemand die aan de vuur promoveert zeggen... ik wens mij niet te voegen in, in de gewoonte die hier is om de verdediging van de proces met een gebed te beginnen. Goed, we gaan het hierbij laten. Jullie gaan het niet eens worden. En ik denk dat het niet gaat promoveren aan de Universiteit van Leiden. Hartelijk dank, Jacques Roosendaal en Rick Lossen. En we danken alle luisteraars en goudvissen voor het luisteren naar nou, dit is de dag voor vandaag. Ik verwijs nog even naar onze website. Dit is het nu. Daar kunt u ook iets terugluisteren of teruglezen. Zometeen, Villa VPRO met G. Jocham van Tesselblok. Ger. Hai Thijs. Kom er maar in. Hi, hai, hi. hi. <laughs> nou, vanmorgen werd bekend dat de waarde van alle vastgoed, dus ook van woningen en ook onze woningen dus, maar met liefst... 17 miljard is gedaald. En er komt ook nog eens een keertje dat veel mensen hun hypotheek niet meer kunnen betalen. Steeds meer mensen kunnen dat niet. Dus banken komen met een steeds groter te zitten van huizen die ze moeten verkopen. Met verlies. Hoe komen ze eruit? Daarover spreken we met Hans Tegerman, econoom bij de Rabobank. Maar nu het nieuws met Ewout de Jong. Radio 1, het NOS -journaal. De prijs van een huurhuis mag op 1 juli maximaal 2,3 procent omhoog. Dat heeft minister Spies bekendgemaakt. Mensen met een inkomen boven de 43.000 euro... kunnen voor het eerst te maken krijgen met een extra stijging van 5 procent. De extra verhoging die was aangekondigd in het regeerakkoord... is bedoeld om het zogeheten scheef wonen tegen te gaan.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 De eigenaar van de voormalige koffieshop Checkpoint in Terneuzen gaat voorlopig vrij uit. Het gerechtshof in Den Haag heeft het openbaar ministerie een hoger beroep niet ontvankelijk verklaard. De rechtbank had de eigenaar eerder tot vier maanden zelf veroordeeld. Volgens het Hof waren de gemeente Terneuzen en het OM er al jaren van op de hoogte dat Checkpoint een grotere hoeveelheid softdrugs in huis had dan werd gedoogd. En in Amersfoort heeft de Nationale Recherche een lid van de Hells Angels aangehouden. De man van 52 wordt verdacht van het handelen in vuurwapens en hard- en soft drugs. In vijf huizen en een garagebox in Amersfoort en Putten werden twintig wapens gevonden. Er zijn ook twee mannen en twee vrouwen uit Amersfoort en Putten aangehouden. In hun woningen werden onder meer drugs aangetroffen. En dat is het nieuws op dit moment anw ah nee, verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam richting Den Haag is een ongeluk gebeurd. Dat is bij Hoogmade. Daar zijn twee van de drie rijstroken dicht. Er staat file vanaf Roedelvaar en Sveen, drie kilometer. Op de A10 West naar Zaanstad. Het is het begin van de avondspits te zien. Er staat drie kilometer bij de Koentunnel. Bij Rotterdam is het al wat drukker op de A13 vanuit Den Haag, vier kilometer bij het Kleinpolderplein. En de A28 van Utrecht naar Amersfoort. Er staat tussen leuze Zuid en Hoeverlaken, vijf kilometer. Door een wagen met pech is de rechte rijstrook dicht.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 Ons economiepanel Klinkende Munt deinst nergens voor terug... en komt met heldere analyses en waardevolle adviezen. En daarvoor praten wij met Rabobank-econoom Hans Stegeman... over de tikkende tijdbom van de hypotheekschuld. En in Metropolis Radio reizen we naar Indonesië... om te horen hoe ze daar het probleem van overmatig drankgebruik te lijf gaan. Wilt u reageren? Doe dat dan via onze site. VillaVPRO.nl Dit is Radio 1. Villa VPRO. Gewoon Peter Laes die wil geen nare dingen meer zeggen over Willem Holleder. En dat heeft hij vandaag gezegd in de rechtbank. Holleder is namelijk vrij en Laes is bang dat hem of een van zijn naasten iets wordt aangedaan. En Laes is de belangrijkste getuige in het groot Amsterdamse liquidatieproces Passage. En dat sleept zich al voort sinds februari 2009. En daarin staan elf verdachten terecht voor moord in de Amsterdamse onderwereld. En waarom is Laes nou bang voor Holleder? Hij heeft Laes in het geheim verklaringen afgelegd... waarin hij Holleder beschuldigt van het opdrachtgeven tot liquidaties. Die verklaringen, die waren geheim, zijn openbaar gemaakt. Maar er is blijkbaar helemaal niks mee gebeurd, want Holleder is, is vrij. op vrije voeten. Precies. Richard Korver, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Lid van ons panel Schuld en Boete, vandaar we kennen elkaar, we toetwailleren elkaar. Jij bent de civiele advocaat van Laes, dat wil zeggen dat jij hem bijstaat. Als, uh, in zijn rol als kroongetuige voor zijn onderhandelingen bij justitie. Um, je was niet bij de zitting waarop Laes dat heeft gezegd vandaag... dat hij vanaf nu zijn mond houdt over Holleder, maar wat vind je daarvan? Nou ja, uh, kijk, als hij bang is... Uh, dan heeft hij natuurlijk het volste recht om daar iets over te zeggen. Um, en dat hij bang is, dat wordt misschien ook nog wel een beetje gevoed... door het feit dat meneer Laes op dit moment geen strafrechtadvocaat heeft... die hem daarin bij kan staan... En dat in het civiele uh, gedeelte het uh, allemaal nogal moeizaam verloopt. Dus dat meneer Laës uh, enigszins op de rem gaat trappen, dat lijkt me niet meer dan logisch. Maar wat ook logisch is, Richard, goedemiddag overigens. Goedemiddag. Uh, het is toch ook zo dat als Laës iets overkomt, dat alle vingers van Nederland richting Holleda wijzen. Dus hij zal wel gek zijn als hij wat deed. Uh, nou, dat, dat, dat zou best kunnen. Maar waar meneer uh, Laës vooral last van heeft, is van het feit dat de beschermingsdeal, om het maar even huiselijk te zeggen, mm -hmm. nog steeds niet is uitgewerkt. Want dat is waar jij, waar jij hem bij staat, hè? De ja. deal die hij maakt met het Openbaar Ministerie voor zijn getuigenissen... en die hem dan een, een behoorlijke mate van bescherming op zouden moeten leveren. Nou ja, kijk, in, in leekentaal moet je eigenlijk zeggen dat hij twee deals heeft. Hij heeft een zogenaamde OM-deal, waarin wordt gezegd van... goh, als jij nou maar verklaart, dan zullen wij minder straf eisen. Uh, dat is zeg maar het strafrechtelijk deel. En een, hij heeft een andere deal, uh, dat is een civiel deel waarin de staat zegt wij gaan u beschermen mm -hmm. uh, onder bepaalde voorwaarden en maatregelen. En die deal, die laatste, die is niet uitgewerkt. En waarom sleept dat maar aan, Richard? Nou ja, dat kun je je afvragen. Ik heb uh, moeten constateren dat er uh, in de media de afgelopen dagen berichten zijn verschenen over tweespalt binnen het openbaar ministerie. Uh, ...namelijk een deel dat zou vinden dat je met moordenaars überhaupt geen deals moet sluiten... ...en die dus dwars ligt en een deel dat zegt van nou, dit is een betrouwbare getuige... ...en uh, dit is voor ons de enige manier om in dit soort grote zaken tot opsporing te komen... Hm. En als het OM daar zo verdeeld over is, vraag je, je af... waarom ze überhaupt begonnen zijn met een kroongetuige. Waarom ze zich die ellende op de hals hebben gehaald. Oh ja. Mm, nou ja, dat niet alleen. Uh, je vraagt je ook af hoe het kan dat dit soort brieven uitlekt. Want dit was een brief van de officier getuigenbescherming... aan de zaaksofficier. Ja, en dat hoort natuurlijk niet op straat te liggen. Nee. nee. Even nog over het feit dat er met die verklaring van La S. over Holleder... dat hij uh, liquidaties uh, besteld zou hebben... Dat er niks mee gedaan is. Waarom is er eigenlijk niks mee gedaan? Ja, Dat moet je aan de officier van justitie vragen. Maar heb jij geen vermoeden? Nee. Eh, eh, bovendien, ik ken ook eh, die, die hele strafzaak wat dat betreft een stuk minder. Ja. Eh, en dan is een collega van mij heeft meneer LS La lange tijd bijgestaan totdat dat echt onmogelijk werd. En waarom werd het onmogelijk? Meneer LS wenste zijn verdediging te voeren, maar dat werd hem weer door justitie onmogelijk gemaakt, omdat men zei van ja. Maar dan vertel je dingen die uh, bescherming raken. En dat mag je niet vertellen. En in de tussentijd mag justitie kennelijk van alles. En nog wat opschrijven in brieven. Uh, uh, die dan ook nog eens een keer bij de pers terechtkomen. Die bepaald niet positief zijn over mijn cliënt. Uh, terwijl men daar eerder de hand in eigen boezem zou moeten steken. is er huh? nog één punt. Even over het feit dat hij dus vandaag gezegd heeft over Holleder niks meer te zeggen. Hij heeft natuurlijk al wat verklaringen afgelegd. Die neemt hij ook niet terug. Dus je zou kunnen zeggen, het leed is al geschiet. En er is een, uh, een uh, collega van jou, Nico Meijering. Ook een van de advocaten in dat grote proces. Die zegt, hij moet getuigen als hij dingen weet. En doet hij dat niet, dan moet hij in gijzeling worden genomen. Ja. Ja, dat is, is dat een... iets wat kan, inderdaad? Ja, dat kan. En dat is een heel mooi drukmiddel als iemand vrij rondloft. Maar Mijn cliënt zit al gedetineerd, dus ik geloof niet dat hij heel erg onder de indruk is van een aanstaande gijzeling. Nee, dat is ook zo. Maar de vraag is of er nog wat meer te zeggen valt natuurlijk. Misschien heeft hij alles al gezegd. Ja, nou ja, u zult begrijpen dat ik daar op dit moment geen enkele uitlating over doe. Nee. Al was het maar omdat ik vandaag niet bij meneer S in de rechtbank zat. Oké. Okay. Hm. Richard Korver, civiel advocaat van kroongedragen Peter S. Dankjewel. Graag gedaan. We denken soms dat Nederland het centrum van de wereld is. En misschien denkt iedereen dat wel over zijn eigen land. Onze correspondenten laten ons hun wereld zien. Metropolis Radio. Hallo Nederland. Hallo Nederland. Welkom bij Metropolis. Metropolis. Tijd voor Metropolis Radio. De hele week kijken we al hoe ze elders in de wereld omgaan... met de negatieve bijwerkingen van een goedje waar wij in Nederland tamelijk dol op zijn. Alcohol. Drank zorgt niet alleen in Nederland voor verkeersdoden, comateuze jongeren en nogal wat geweld. Gisteren konden we in Metropolis Radio horen dat de jeugd in Spanje niet meer genoeg heeft aan één fles lekkere wijn. Op parkeerplaatsen drinken ze enthousiast de gehele lokale supermarkt leeg. De werkelijkheid is heel, heel ah, de vroeg, de cool, cool, exactly. Daarom is het nodig om te drinken, om te hoe gaan ze met alcohol om in het grootste islamitische land ter wereld, Indonesië? Want ook daar lusten ze wel een biertje, ontdekte Wilma van der Maten in Jakarta. Al is daar wel stevig verzet tegen. Op weg naar de buurtmoskee van de meest radicale moslimgroepering. Ik passeer allemaal buurtwinkeltjes waar de kratjes bier zelfs op de stoep staan. En dat is dus verboden, want volgens de wet mag in Indonesië... alleen maar alcohol in hotels en restaurants worden verkocht... Maar moslim of niet, Indonesiërs houden wel van een biertje. Goedkoop is het niet. Je betaalt hier zo'n euro per flesje. En toch wordt er goed gedronken. Ik ben vanavond bij deze moskee omdat er lessen in de sharia... en de islamitische wetgeving worden gegeven... met als onderwerp, u raadt het al, het verbod op alcohol. Het moskeetje ligt ingeklemd tussen woonhuizen op straat spelen allemaal kinderen. En in de eetstalletjes wordt uh, heerlijk gekookt. Ik moet ervoor blijven staan, want als vrouw mag niet naar binnen. Ik zie allemaal jongens zitten binnen in witte uniforms. De dracht van de moslimorganisaties. En met serieuze gezichten luisteren ze naar de donderpreek van de geestelijke leider. En die houdt zijn gehoor voor als iemand je een biertje of water aanbiedt, heb je als goede moslim dus water te drinken. En volgens hem is alcohol de bron van al het kwaad dat de hele samenleving alleen maar vernietigt. En wie toch drinkt, wordt op de dag des oordeels persoonlijk afgerekend door Allah. Nou, volgens mij staat het allemaal niet zo in die Sharia beschreven, verzint hij het allemaal zelf. De man is zijn lekker aan het opstoken, want hij zegt de politie doet niets. Die laat zich omkopen door al die alcoholverkopers. En dat kunnen we niet accepteren. Op straat hier vraag ik aan een aanhanger. Die hier lekker een sigaretje zit te roken bij een van de eetstalletjes. Hoe ver ga je om alcohol uit te bannen? Hallo, de bladprocedeur heeft een gehoor. We gaan nou heel ver. Ons beleid is, we waarschuwen de drankverkopers één keer, we waarschuwen de politie één keer. En als die allemaal niets doen, dan uh, nemen we het recht in eigen hand. En dat kan er wel eens behoorlijk hard aan toe gaan. Zoals de volgende dag hier voor het ministerie van Binnenlandse Zaken, die verantwoordelijk is voor de verzoeking van de alcoholwet, dan worden zelfs de ruizen ingeslagen. Het parlement waar de politiek erg is geschrokken van zoveel energie... en de geestelijke leider van gisteren is opgeroepen voor een gesprek... spreek ik een afloop met hem. Indonesië is toch geen religieus, maar een seculier land. En dan mag iedere gelovige toch zelf zijn keuze maken. Biertje of water. Nou, volgens hem mag het niet volgens de Koran. Bovendien is drank ook heel slecht voor de gezondheid... Hij was 9 Orang. dan Luca Luca, en dan. En hij heeft een punt te pakken. Hij zegt: Wat denk je van de ongeluk in het verkeer? Deze week nog een jonge vrouw. Ze, was, ze reed dronken achter het stuur op een familie in die voor het station stond te wachten in Jakarta. Negen mensen overleden. Drank maakt meer kapot dan je lief is, zouden we in Nederland zeggen.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 Wie de hypotheek niet meer betaalt, die loopt het risico... dat zijn huis onder zijn kont vandaan verkocht wordt. En, uh, eind vorig jaar verscheen de berichten in de pers... dat het aantal wanbetalers enorm was toegenomen... en dat er een stuw meer was ontstaan van huizen... die ja, gedwongen verkocht moesten worden. Maar banken deden dat niet, was het verhaal. En Uit angst voor miljardenverliezen... en ze wilden ook niet als boeman te boek te komen te staan. Ja, want dat, uh, dat is geen leuke rol natuurlijk. De banken zelf herkennen zich niet in dat beeld, quote-unquote... Hm. Maar nu aan, het nieuwe jaar, nu aan het begin van het nieuwe jaar signaleert kredietbeoordelaar Fitch dat er een stijging is van wanbetalers op de hypotheekmarkt. En het beroep op van huiseigenaar op de Nationale Hypotheekgarantiefonds is enorm toegenomen. Ja, dit vraagt om uitleg, tekst en uitleg. En dat gaan wij krijgen, hopen wij, van Hans Tegenman. Hartelijk welkom. Hij is econoom, werkzaam als hoofd Nationaal Onderzoek bij de Rabobank. En die bank is marktleider als het gaat om het verstrekken van hypotheken. Um, hoe zit het nu? Is er nu een, een soort tikkende tijdbom, een stuwmeer... gevuld met huizen die gedwongen verkocht moeten worden... en houden de banken dat lekker onder de pet? Nee, dat is nou, een hele korte antwoord, dan zijn we <laughs> klaar. Nee, um, wat je altijd ziet en wat je nu ook weer ziet in de media... zonder dat te verwijten, want slecht nieuws is nou eenmaal interessanter dan goed nieuws... is dat dit soort dingen heel erg worden uitvergroot. Natuurlijk, uh, dat zie je aan de cijfers, nemen de betalingsachterstanden toe... En natuurlijk dalen de huisprijzen op dit moment. Dat is, dat is geen nieuws, dat, dat is gewoon zo. En dat betekent uiteindelijk ook dat... Voor banken dat een groot risico betekent. En dat, dat is aan de hand. Maar het is absoluut niet zo dat op dit moment er massaal uh, huizen gedumpt moeten worden en dat banken dat niet willen. Dat is een... Maar hoe, ik bedoel het komt van, niet van de geringste bronnen. Het komt van Vereniging Eigen Huis, dat verhaal. Het komt van Fitch. Het komt van een notaris, ja. Vic van Heeswijk in Rotterdam. Ja. hij is wel vorig jaar ook het nieuws geweest. Die uh, zoiets van 30% van de verkopen voor zijn rekening neemt. Hij ja. gaat erover. Die zegt dat ook. Ja. Ja, dat, dat zijn inderdaad mooie, mooie bronnen. Um, even die, die, die man die 30% van de executieverkoop uh, uh, in zijn portefeuille heeft. Zijn misvatting daarbij is dat hij denkt dat op het moment dat een uh, klant van een bank niet meer kan betalen, dat ja. dat meteen moet leiden tot een executieverkoop. Mm -hmm. Maar er zit nog een heel traject voor. Mm -hmm. En het traject daartussen is wel heel erg belangrijk. Want wat je als bank wil, maar ook als klant wil, is dat je op een goede manier een betalingsachterstand oplost. En... Laten we okay. dat even als voor... Laten we een ja. voorbeeld daarbij nemen. Ik kan niet meer aan mijn verplichtingen voldoen. Wanneer signaleren jullie dat? Na twee maanden, drie maanden, vier dat maanden. Signa dat signaleer je nou, ja, je ziet het sowieso je, in je eerste maand, maar dat doe je nog niks. En dan krijgt nee. iemand van wel, een, wel een aanmaning, want je moet gewoon betalen. Na, na drie maanden heb je een probleemgeval. Na zes maanden heb je en dan begin je het gesprek. Na zes maanden begin je het Na drie maanden begin je vaak al een gesprek. Ja. En zo snel mogelijk, dat is in ieder geval het beleid bij de Rabobank... kan niet van andere banken spreken... is dat je zo snel mogelijk weer in gesprek wil met jouw klant. Ja. Oké, okay, en, en, en wat, waar, wat voor dan, gesprekken zijn dat? Dan eerst waarom een hele simpele vraag. Waarom ja. kunt u niet betalen? En dan kan inderdaad zo zijn dat iemand net zijn baan is kwijtgeraakt. Dat gebeurt ja. in deze tijd wel eens. Maar dat hij wel kans heeft op weer snel een nieuwe baan te vinden. En mm. dan ga je, probeer je proberen van een betalingsregeling te, te treffen... om iemand ook weer de tijd te geven om die baan weer te vinden en om weer te kunnen betalen. Nou is het allemaal niet zo. Wanneer gaan jullie eens denken en elkaar aankijken van moeten we dat huis niet gaan verkopen van meneer of mevrouw? Nou ja, dat, dat verschilt dus echt per geval uh, tot geval. En je probeert dat altijd zo lang mogelijk uit te stellen. En dat is niet alleen omdat je heel aardig wil zijn voor je klanten. Dat, dat wil je zijn, maar dat is natuurlijk ook uit kost eigen... de bank ook geld. Ja, het is ook eigenbelang voor de bank om te zeggen van we gaan niet zo snel dat, dat, dat huis in de executieverkoop gooien. Want wat gebeurt er dan? Dan wordt hij altijd onder de marktprijs verkocht. En ja dan heb je als bank uiteindelijk ook verlies. Gemiddeld pakken jullie een verlies van 50.000 euro, lezen wij overal. Als het zover komt, dan is dat ongeveer het gemiddelde van de hele markt. Ja. ja. ja. ja. ja dus is het dat wel wil zo... je niet, dus dat probeer je inderdaad zo lang mogelijk uit te stellen. Ja, ja. Is, is, maar is het dan, wel zo dat het aantal, dat, dat aantal van gedwongen verkopen... ook bij, bij de Rabo-klanten, dat het toeneemt? Misschien niet dramatisch, maar zien jullie een stijgende lijn? We zien een lijn? hele kleine toename. Maar waar moet je dan aan denken bij de Rabobank? Dan moet je denken afgelopen jaar aan 160 gedwongen verkopen. Mm -hmm. En 160 lijkt heel veel... Als je kijkt naar het totaal van de hypotheekportefeuille... Rabobank heeft tussen 25 en 30 procent van de totale hypotheekmarkt in Nederland in handen. Dan is dat echt een heel klein heel klein percentage. Mm -hmm. En dat is ook weer hè, de, de nadruk die daarop wordt gelegd. En ja, natuurlijk stijgt het. Want de betalingsachterstanden stijgen. Dus het aantal gedwongen verkopen stijgt ook. Ja. noemen ze een getal. Over hoeveel praten we per jaar? Of het komende kwartaal. Laten we het komende kwartaal nemen. Um, nou, ik, ik zei net, als ik kijk naar gedwongen verkopen... Rabobank is 160 afgelopen jaar. Ja. Nou, dat, ik, ik weet de cijfers. Maar ja, we hebben het over toename. Dus wat, ja, van, nou, nou, wat de, denken jullie komend kwartaal? We, we, we, geven daar geen, we kunnen dat trouwens ook helemaal niet geven, onze structuur. Omdat elke lokale bank dat, dat zelf in het portefeuille heeft. Hè. Um, maar goed, zou je zeggen, 40 gemiddeld per jaar afgelopen, afgelopen jaar. Hè, dus 160 mm -hmm. maal 4. Nou, dan, nou ja, weet je, dan zit je misschien nu op 50... Voor de Rabobank. Ik, dat is een gok hoor, want die cijfers hebben we gewoon echt nog niet. Nee. Uh, maar daar zal een stijging in zitten. Dat kan niet anders, want dat zie je natuurlijk. Het aantal betalingsachterstanden is toegenomen. Nou, en dat is een voorbode van natuurlijk hoeveel er uiteindelijk uh, geëxecuteerd wordt. Ja. Dus... Als jullie, uh, even gewoon voor ons om een beeld te krijgen. Hè? Als jullie nu de komende twee maanden alle probleemhuizen zouden moeten verkopen. Hoeveel verlies pak je in totaal dan? Praten we in honderden miljoenen? Praten we in miljarden? Als je kijkt, uh, om u een beeld te geven... naar het verlies wat wij maken op onze grootste portefeuille... dus de hypotheekportefeuille, is ja. 40% van, van, van wat we aan kredieten hebben uitstaan... dan is dat verlies zoveel kleiner dan wat wij aan verlies leiden op gewone ondernemers... Mm -hmm dat uh, dit het meest kredietwaardige, ondanks het probleem... nog veruit het meest kredietwaardige uh, deel van ons portefeuille is. Hmm. En dat betekent dat je... Ja, wij drukken dat altijd uit als, in termen van basispunten van de portefeuille. Dus hoeveel, dan heb je het over, over honderdste van procenten van hmm. de totale portefeuille... van, van de, de 200 miljard die we hebben. Nu doet de Rabobank het in deze tijd een stuk beter dan veel andere banken... Uh... Betekent dat ook dat jullie op de hypotheekmarkt anders opereren dan andere banken en daardoor een veel geringer risico lopen? Nou, Ik vind het moeilijk om voor andere banken te spreken, maar wat, wat wij kunnen zien aan de cijfers is dat ons aandeel in gedwongen verkoop en betalingsachterstanden lager is. Mm -hmm. Relatief lager, we, we hebben een minder groot deel daarvan. Maar, maar heeft dat te maken met de manier waarop jullie bank ja. georganiseerd? Dus is wat je zegt dat er dus per regio of misschien zelfs per dorp, dat weet ik niet, heel lokaal of regionaal, per bank, per bank ja, uh, uh, um, vers, uh, verschillend... Beleid nou niet beleid, maar misschien, ja, misschien wel verschillend beleid gehanteerd wordt. Het, het begint aan de voordeur. Hè? Wie geeft een hypotheek? Geven jullie nog makkelijk een hypotheek, nu we het daar toch over hebben? Ja. ja? ja ik... Is dat helemaal niet veranderd door de crisis? Oh, oh ja, nee, het is absoluut veranderd, maar dat is niet alleen doordat banken dat anders gaan doen. Het is vooral doordat hè, de, de NMA, de AFM... Veel zijn de, toezichthouders, de, toezichthouders, he, de veel toezichthouders. strenger kijken en de, en ook de regelgeving is aangescherpt. Ja, de en. ECB, de Europese Centrale Bank, die maakte vanmorgen, geloof ik, gisteren bekend dat het inderdaad klopt dat de, dat de banken ook dit jaar weer, uh, nu al terwijl we maar net in het nieuwe jaar zitten, de regels verscherpt. Ja, dat, dat, dat ging voornamelijk over over kredieten voor ondernemers, ja. uh, maar ook, ook voor hypothe hypotheken. doe je andere dingen mm -hmm. ook deels en, om een voorbeeld te geven. in. Voor augustus afgelopen jaar gaf je starters met veel perspectief. Gewoon jonge mensen met, uh, met, met veel groeiperspectief. Die gaf je misschien een hogere hypotheek dan ze op basis van de regels konden. Ja, heeft ook nooit tot problemen geleid. Dat mag niet meer. Nee. Hm. En dat zou je wel willen doen, maar dat mag niet. Nee. Zijn er ook dingen die jullie juist... Zou je juist wel willen verzoen? doen? Ja, want je weet van die starters. Het dat dat gaat voornamelijk om hoger opgeleide starters... Die, die heel snel in het begin hun inkomen zien stijgen. Het risico, als je gewoon kijkt naar wie komt, dan uiteindelijk in de executie of, of ja. uh, in de gedwongen verkoop terecht. dat zijn niet deze mensen. Hm. Dat, dat zijn vooral okay. uh, de, de, de gescheiden mensen, uh, mensen van de 40. Verliezen. Ja, en mensen die baan verliezen. Maar, maar een hele andere groep dan, dan wat mensen denken. Terwijl die regulering, die, die nieuwe wetgeving, is alleen maar gericht op een groep waar niet het risico zit. Nee. En dat leidt dus inderdaad toe dat mensen zeggen: van, ja, die banken die willen geen geld meer uitlenen. Nee. Hey, ik kan me voorstellen dat jullie. Uh, ook sommige regels versoepelen, omdat het uh, slechtere tijden zijn. Ik neem bijvoorbeeld iemand die koopt een ander huis... want dat huis komt nooit meer langs. Dus ik koop het nu, maar ik ben mijn huis nog niet kwijt. En verdomme, het is een half jaar later. Ik ben nog niet kwijt. Ja, later, ik ben nog niet kwijt. Dat wordt financieringsprobleem. Uh, zijn jullie a, uh, soepeler met om dat gat te financieren... of zijn jullie ook soepeler met de regels... dat iemand anders daar mag wonen en daar een huur voor be betaalt. Want daar zijn jullie ook streng op natuurlijk. En de, de, de, af en toe zou je dat wel willen. Dat je, je wil meedenken wat met mag de mag je klas. weinig, nee, nee, maar je, je mag dus in dat soort gevallen heel die erg mag niet. Heel erg. Wat, maar bijvoorbeeld wat ik geef, dat mag niet dus. Uh, voor, voor een deel mag dat wel. Hè, als, als iemand maar... Zin, maar hè, het begint met dat hij... Mag hij wel die hypotheek krijgen, volgens mm -hmm. de regels. Dat mm -hmm. is vaak het probleem. En dan vervolgens ga je kijken van wat kan hij nog meer meefinancieren? Je, je probeert ook vaak mee te denken met mensen die nog met een restschuld zitten. Hè. Dus die hun huis hebben verkocht, maar nog met een restschuld zitten. Van wat kan je daar nog mee? Kan je dat meefinancieren? Met het nieuwe huis. Nou, dat dan. gebeurt het laatste wat je nu zegt, gebeurt natuurlijk ook vaker. Hè? Steeds vaker dat heet dan dat huis onder water staan, dat ja. een huis verkocht wordt, steeds minder waard is dan de hypotheek die, er, ja. die erop rust. Ja. Is, is dat een, een grote probleem aan het worden? Of blijft het ook een beetje stabiel en zeg ik jullie, ook dat kan de Rabobank met gemak verwerken. Nou, de, de, de Rabobank wellicht wel, maar het, het is natuurlijk wel een groot probleem. De, de, de huizenwaarde daalt. En de hypotheek van die mensen blijft hetzelfde. Dus steeds meer mensen zien dat de waarde van een huis daalt ten opzichte van, van een hypotheek. Dus dat is een groter risico, maar het wordt pas een probleem... als mensen gedwongen worden dan hun huis te verkopen. Ja. En gelukkig is dat nog vaak niet aan de hand. En dat verwarren mensen heel vaak met elkaar. Dat ze denken van, ja, maar die mensen staan, zoals dat heet, onder water. Dat is een, mm -hmm. een, een, een hogere hypotheek dan de waarde van hun huis. Maar het wordt pas een probleem. Begin jaren 80 hebben we dat natuurlijk ook gehad. Heel massaal. Maar toen hadden we het niet over onderwater water staan. Maar toen hadden het gewoon over een grote recessie. Mm -hmm. En dat heeft zichzelf weer opgelost. waardoor, omdat een heleboel van die mensen helemaal niet hoeven te verkopen... En dan is het gewoon wachten. Ja, het is misschien ja. niet helemaal het huis wat je zou willen hebben. Ja. Maar uiteindelijk lost een deel zelf op. Zoals we nou begonnen hè, met die berichten vorig jaar, eind vorig jaar in de krant, van die tijdbom van, van de gedwongen verkopen die eraan zitten komen. Uh, ik wil niet zeggen dat u het, het helemaal wegwuift, maar u bagatelliseert het in elk geval wel. Zover is het. Nog niet. Maar kan het zover komen? Er wordt gesproken over een recessie die eraan komt. Ja. Trouwens, de ene dag zeggen ze weer van niet, de andere dag weer wel. Maar wat is het moment waarop u toch ook als bank zich zorgen gaat maken... en zegt, ja, ik zie die tijdbom nu toch aankomen? M hoe, ver, hoe diep moeten we dan in een recessie komen? Het, het belangrijkste risico, ook bij een recessie... het zijn we in 2009, hadden we een flinke recessie... maar toen hadden we nog niet het acute probleem met de woningmarkt. Hm. Het probleem komt als de werkloosheid heel hard gaat stijgen. Gewoon echt als mensen hun banen verliezen. Als mensen geen inkomen gewoon meer. uiteindelijk niet meer kunnen betalen. Dat is heel, heel ja. basis. En dat tegelijkertijd de, de woningwaarde nog verder daalt. Mm -hmm. ja, wat, en dat risico is natuurlijk wel aanwezig. En zou die, daalt die woningwaarde ook op het moment dat er meer huizen gedwongen verkocht moeten worden? En dus veel goedkoper als een soort snoepjes over de toonbank gaan ja. voor weinig geld? En donderd, die, ja, dat die hele dat versnelt dat proces. Elkaar. En dat zie je natuurlijk altijd. zie je nu ook in de Verenigde Staten. De woningmarkt heeft altijd de neiging om, om over te reageren. Als het goed gaat, gaat het heel erg goed. Dan stijgen die prijzen er helemaal in. En dan dat pijnlijden is een, een hele lange weg. En dan schiet het ook weer onder de waarde waarvan we zeggen ja. van, dat is een reële waarde. En dat heeft ja. precies te maken met dit effect. Er ja. ligt een eh, enorme lijst met mogelijke bezuinigingen van 15 miljard. Bovenop die 18, Olly Reen heeft nog Nederland ge vandaag gewaarschuwd, Eurocommissaris, er moet in volgend jaar 7 miljard bezuinigd worden. Dat gaan de mensen voelen. Dus jullie gaat, voor jullie gaat dat probleem ook groter worden dan? Het, het, het koopkrachtprobleem van mensen wordt groot. Ja. Mensen hebben uiteindelijk minder te besteden, dus ze houden minder geld over Dus meer mensen je. met betalingsmoeilijkheden? Ja. Maar ja, jullie Ik zeg ook zeggen niet ook, dat het minder wordt, nee. Nou, nee. Maar jullie zeggen ook dat het zo is dat niet onmiddellijk als iemand zijn hypotheek één of twee maanden niet heeft betaald dat hij op straat komt te staan. Ja. Dat de bank dat ook altijd eerst nog probeert, kunnen we met de betalingsregeling iets. Je zingt er toch wel een maandje of zes, zeven uit. En als het echt niet anders kan, dan pas komt zo'n huis in hm. de executieverkoop. Ja. Ja. Ja. En dat neemt toch lang niet de vormen aan die ons voor ogen werden gehouden eind vorig jaar. Nee, Nee. Maar dat wil niet zeggen natuurlijk dat, dat mocht de eurozone uit elkaar vallen of wat dan ook, dat het. Ik wil het ook niet ik zo bagatelliseren dat, dat er niets de Het is niet aan hand acuut is, aan de hand en, uh, nee, uh, en alles dat, kan. Dat is meer de nuance die, die ik wel belangrijk vind. En die waren dadelijk vast goed 17 miljard, daar schrikken jullie ook niet van? Nee, dat wisten we <lacht> nee. toch al? Dat wisten we al. Ja, <lacht> ja. <lacht> jullie waren al geschrokken, je hoeft niet meer nu opnieuw te schrikken. Bedoel <lacht> nee, je hoeft niet telkens van hetzelfde nieuws nog een keer te schrikken tussen is is het. Is het uh... <lacht> Oké. Okay. Hans Stegenman van de Rabobank. Uh, Hypotheek-expert en econoom. Heel hartelijk bedankt. Ger, wij gaan eventjes uh, een kopje koffie drinken tijdens het nieuws. Oren houden, want daarna gaan wij verder. Met Klinkende Munt over en die... met nieuws over diezelfde Olly Reen. precies. Zo is het. tot zometeen. Dankjewel. Allemaal leugens, zei journalist Bert Vuistje over beste vriend. Het nieuwe boek van zijn zoon, Robert. Morgenavond zijn vader en zoon te gast in Brands met boeken.